De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou mede verantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. De krant is vanwege het afluisterschandaal opgeheven, waardoor 200 journalisten op straat staan. Bij een schietpartij op het strand van Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt. Dat gebeurde na een ruzie in een strandtent. Er zouden twee schoten zijn gelost. De Haagse politie is nog op zoek naar de schutter.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 Dan het weer, eerst nog plaatselijk een mistbank, later volop zon... en in de loop van de middag stapelwolken door 20 graden aan zee... en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 11 juli, de dag na die nare val van wielrenner Johnny Hoogeland. Hoe zal hij wakker worden vanochtend? Je hoort hem vlak nadat hij het ziekenhuis verliet met maar liefst 33 hechtingen in zijn benen en billen. We zijn langsgegaan in zijn woonplaats Ierseken waar de ontzetting groot is. En toerbaas Christian Prudom gaat tekeer. Het is allemaal de schuld van de media. Hoort u meer over? We richten onze aandacht vanochtend verder op Alphen aan de Rijn. Vandaag wordt duidelijk hoe drie maanden geleden dat bloedbad in het winkelcentrum heeft kunnen gebeuren. Twee belangrijke onderzoeken zullen een licht werpen op die dramatische dag op 9 april. En we zijn vanochtend ook in Alphen. We hebben het laatste nieuws over dat gezonken cruiseschip op de Wolga. En we krabbelen ons samen met de Belgen achter de oren. Hoe moet het daar verder? Belgische politici hebben van koning Albert een paar dagen de tijd gekregen voor bezinning. Gerda Verburg is de gast. Zij vertrekt naar Rome. Gaat leiding geven aan de wereldvoedselorganisatie FAO. Uh, verder natuurlijk ook de toerontwaakte en nog veel meer in het Radio 1 journaal tot half tien. Je kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. De Tour de France beleefde gisteren de spectaculairste etappe tot nu toe, met als hoogte of misschien moet ik zeggen dieptepunt de val van Johnny Hoogeland uit Ierseke in Zeeland. Daar letten de Tourfans natuurlijk extra op hun plaatsgenoot. En was de verontwaardiging dan ook groot? Wat is er nou weer gebeurd? Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Ja, een klote streek ja, van, van de Tour directie. Die wagen. Je rijdt toch geen zomaar heren uh, ondersteboven. Nou, hij heeft hem nog wel uitgereden. Leuk, wel. Het is sterk volk hier in Jirzike. Ja, Of dat eerste is, dat weet ik niet. Maar kijk, eh, niet opgeven als die nodig is. Dus eh, nou, eh, op je tanden bijten, opstappen en verder gaan. Nou, dat is ook wat uh, Hoogerland deed. Uiteindelijk kwam hij bijna 17 minuten na Winnaar Sanchez over de streep. In Amerika heeft overleg tussen president Obama en de Republikeinen... over de verhoging van het schuldenplafond niets opgeleverd. Amerika hikt tegen de wettelijke, het wettelijke plafond van 14,3 biljoen dollar aan. En dus moet er snel iets gebeuren. All right, guys. That's what you out in 10 days, ja, we moeten wel, zegt Obama. En hij moet inderdaad. Want als er voor 2 augustus geen oplossing is, dan kan Amerika zijn rekeningen niet meer betalen. Om Amerika financieel weer gezond te maken, wil Obama 4 biljoen dollar bezuinigen. Maar ja, de Republikeinen willen niet verder gaan dan 2 biljoen. Vanmiddag om 5 uur praten de partijen verder. Britse politici. politie wil de voormalig hoofdredacteur van de Krant News of the World verhoren. Rebecca Brooks is volgens de politie mede verantwoordelijk voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks zelf ontkent dat ze daarvan wist, maar dat maakt voor vervolging niets uit. The idea that only two people in the company would know about this report and these very serious emails. It will just just shock everyone once again. Of ze het nou wel of niet wisten, Brooks en eigenaar Murdoch zijn verantwoordelijk, zegt deze parlementariër van Labour. Vanwege het afluisterschandaal bij News of the World besloot Murdoch vorige week om de stekker uit de krant te trekken. De overname van de Britse televisiezender B-Sky door Murdoch staat door die hele affaire op losse schroeven. The idea that this organisation, which engaged in these terrible practices, should be allowed to take over B-Sky-B to, to get that 100% stake without the criminal investigation having been completed and on the basis of assurances from that self-same organisation, frankly, that just won't wash with the public. Een volledige overname van B-SkyB, terwijl het strafrechtelijk onderzoek niet is afgesloten, dat kan echt niet, zegt Labour-leider Milliband. Brooks en Murdoch hebben gisteravond gesproken over het schandaal, maar ze wilden daarover niets zeggen. Gisteren verscheen de laatste editie van News of the World. De krant bestond maar liefst 168 jaar. Bij het ongeluk met een cruiseschip in Rusland gisteren zijn waarschijnlijk zo'n 30 kinderen omgekomen. Formeel worden de kinderen nog vermist, maar de overleekwinstkansen in die rivier de Wolga zijn uiterst klein. Спасательный плот на месте, ещё другие спасательные средства, которые были на корабле. Они все пустые. Лодки zijn leeg gehaald, zegt deze woordvoerder, maar van ruim 100 opvarenden is geen teken van leven vernomen. Tot verdriet en wanhoop van hun familie. Heb je dan op 25 juni niet ook? Man is gevonden, я разговаривал по телефону лично сам звонил. Ze waren vorig, vorige maand, 25 juni, getrouwd, zegt deze moeder... over haar zoon en zijn vrouw die op de boot zaten. Hij heeft nog geprobeerd haar te redden, maar ze kon hem niet meer vastpakken. Het schip zonk binnen enkele minuten. Eén vrouw is tot nu toe geborgen. Zo'n 80 passagiers zijn gered. Voor de opvarende was het moeilijk om naar de kust te komen. De wolga is op het punt waar het schip zonk, namelijk kilometers breed. De politie in Scheveningen moest gisteravond uitdrukken voor een schietpartij. Om kwart voor twaalf kregen wij een bericht dat er uh, geschoten zou zijn bij een strandclub aan het Zwarte Pad. Uh, we zijn daarop uh, direct uh, ter plaatse gegaan en hebben inderdaad geconcludeerd dat daar iemand uh, uh, beschoten was. Uh, deze meneer hebben wij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis uh, vervoerd met hulp van de GGD. Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De schietpartij gebeurde tijdens een feest in een strandtent. Er is, uh, is ruzie ontstaan uh, met uiteindelijk de schietpartij als gevolg. Het feest is uh, direct na het incident uh, beëindigd. Iedereen is op zijn gemak naar huis aan het vertrekken. En uh, dat, dat lijkt allemaal rustig te gaan. Omdat de schietpartij tijdens een feest gebeurde zijn er veel getuigen. Die heeft de politie vannacht allemaal gehoord. Politie hoopt vandaag met meer informatie te kunnen komen. De Space Shuttle Atlantis Die is afgemeerd bij het ruimtestation ISS. Voor de Allerlaatste aller keer. Atlantis arriving. Welcome to the International Space Station for the last time. That's great to be here, station. We'll see you shortly. In dat internationale ruimtestation zitten zes astronauten en die waren blij om de vier bemanningsleden van de Atlantis weer te zien. Hey Sergey, how are you? I'm good. Nice to see you. Oh my goodness, my long lost Japanese friend. How you doing, buddy? Nice to nou, dat was een vrolijk weerzien. Op zijn laatste vlucht brengt de Atlantis reserveonderdelen. en een jaar voorraad aan voedsel naar de ISS. Op 20 juli wordt de Atlantis terug op aarde verwacht. En dan wordt het Space Shuttle-programma na 30 jaar definitief afgesloten. In Srebrenica worden vandaag ruim 600 lichamen herbegraven. Ieder jaar op 11 juli krijgen slachtoffers die in massagraven zijn ontdekt. een definitieve rustplaats, tot genoegdoening van de nabestaanden. In zekere zin ben ik blij, zegt deze vrouw. Het alternatief is om helemaal niets van je geliefde te hebben. En dat is nog slechter als moeder van een van de slachtoffers. Het is vandaag 16 jaar geleden dat de moslim en Srebrenica viel. Ruim 8000 mannen werden daarna vermoord door Servische troepen. In India is gisteravond opnieuw een trein verongelukt. Gisterochtend ontspoorde in de deelstaat Uttar Pradesh al een trein. Dat ongeluk kostte 32 mensen het leven. En 's avonds ging het dus weer mis. Er zijn gelukkig geen dodelijke slachtoffers gevallen, zegt deze woordvoerder. Bij het ongeluk in het noordoosten van India zijn wel 13 mensen gewond geraakt. Vermoedelijk is de trein ontspoord na een explosie. Het North Sea Jazz Festival heeft meer bezoekers getrokken dan ooit. Afgelopen weekend kwamen er 79.000 mensen naar het festival in Rotterdam. Grote belangstelling was te danken aan Prins. Hij sloot het uh, iedere festivaldag af. Drie dagen lang dus Prins. De organisatie zegt dat er 70.000 gewone bezoekers waren... en dat 9.000 mensen speciaal voor Prins kwamen. Maar dan gaan even naar de beurzen. In New York gingen ze het weekend in met kleine verliezen. De Dow Jones zakte een half procentje, net als de technologiebeurs Nasdaq handel werd overschaduwd door het nieuws dat er vorige maand amper nieuwe banen zijn gecreëerd in Amerika. Er werd gerekend op 90.000 nieuwe banen. Het waren er slechts 18.000. Dat temperde de hoop op een snel herstel van de Amerikaanse economie. In Japan wordt alweer een paar uur gehandeld. De Nikkei staat daar nu op een lichtverlies. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nosnl radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Elf minuten over zes, het Sea Jazz. We zijn net al in Rotterdam trok een record aantal bezoekers. Vooral door uh, Prins die elke avond afsloot. En natuurlijk Paul Simon. Maar de revelatie van het festival was toch wel Charles Bradley. De zoolzanger is de 60 jaar lang gepasseerd, maar zijn debuutalbum verscheen pas dit jaar. Met zijn theatrale geschreeuw en James Brown-achtige danspasjes won hij het publiek in Rotterdam moeiteloos voor zich. Hij werd bijgestaan door de immer straks spelende New Yorkse Manon Street Band. Charles Bradley met uh, The World. Charles Bradley, een groot succes is dus, op het Nordsie Jazz van het afgelopen weekend. Wij gaan door naar het uh, nieuws van vandaag. Zeven doden, zestien gewonnen. De schietpartij in Winkelcentrum, de Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Het was op 9 april en het schrokte drie maanden geleden het hele land. Het is een uh, ramp van enorme omvang die Alphen aan de Rijn heeft getroffen... Een schietpartij die zijn weerga niet kent in zijn effecten. Rampzalige effecten. Uh, ik heb eigenlijk alles gezien in het winkelcentrum. Op een gegeven moment paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik, heb gelijk, uh, ik zag de dader aankomen lopen. Uh, ben ik naar binnen, uh, naar binnen gegaan, de rolluit dicht gedaan. En ik zie hem al schieten met een grote mietweerder uh, voorbij komen. In de Ridderhof heeft.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 bekend is, zal ik u daarover mededelingen doen. Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan, dan zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen in een mitrailleur. Hoe uh, zag hij eruit? Blank, uh, 25 jaar, 26 jaar, half lang haar, krullend haar, camouflagehoek aan, als ik me niet vergis. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls onder zijn mitrieur van aantrekken, weggooien en nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Ik zou graag het woord willen geven aan de, de hoofdofficier van justitie. Het gaat om een 24-jarige autochtone Alfenaar. De dader uh, woonde bij zijn vader. Het gerucht dat hij een ex-militair is, uh, kan ik uh, ontkrachten. Dat is niet zo.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 Zo'n dode blik had hij in zijn ogen. Bij het passeren van hun winkel heeft hij zichzelf doodgeschoten. Dus een van de laatste winkels waar hij naar binnen geschoten heeft. En daarna heeft hij een kogel door zichzelf heen geschoten. We hoeven er niet omheen te kletsen. Er zijn natuurlijk tal van vragen. En die vragen die moeten ook worden beantwoord. Nou, en dat gebeurt hopelijk later vandaag als de resultaten van het team Grootschalige Opsporing en het Rijksrechercheonderzoek worden gepresenteerd. Matthijs van der Wiel en Joris van der Kerkhof zijn daar vanochtend bij. Dus u hoort daar uiteraard meer over op deze zender. In het Brabantse recreatiepark De Langspier in Bokstel sprongen gisteren tientallen mensen tegelijkertijd in het water. Nou, dat deden ze niet alleen omdat het uh, lekker weer was. Met, met deze actie werd in heel Europa aandacht gevraagd... voor het belang van schoon water. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan verzamelen voor de Big Jump. Komen jullie allemaal deze kant op? De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Peter Glas. In heel Europa, op honderden plekken tegelijk... zo meteen, precies om drie uur, springt iedereen in het water tegelijk. Daarom heet het ook de Big Jump. En waarom is dat? Om aandacht te vragen voor de kwaliteit van het water, dat het schoon, helder, zuiver water is waar je in zegt. 8, 5, 6, 1 4, 3, 2, 1, 0. Geweldig. Zo, jullie hebben net meegedaan aan de Big Jump. Wisten jullie dat, dat er zoveel vies water is hier in Nederland? Nee, niet echt. En het idee dat je zuinig om moet gaan met water en zo, helpt ja, dat? Dan? wel. dat hebben we wel uh, op school ook gehad en zo. En jij, vind jij het nut hebben zo'n big jump? Ja, ik denk dat Nederland wel wakker door wordt geschud. Ja? ja? Meneer Glas. Ik dacht altijd dat het prima ging met onze oppervlaktewater. Maar dat is weer achterhaald begrijp ik. Nou, meer dan 90% van onze zwemwater in Nederland... en dat wordt regelmatig gecontroleerd, voldoet aan alle normen die daarvoor zijn. Dan kun je altijd veilig zwemmen.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 Maar daar zijn er twee van die ook officieel een zwemwater zijn. Niet alle water is bedoeld om in te gaan zwemmen. Dat zou wel mooi zijn, maar zo is het niet. Je zou zeggen, we moeten dat in de gaten houden... en we maken een plan over hoe het nu verder moet. Gebeurt dat ook? Per water is precies omschreven welke kwaliteit dat dan moet voldoen. En alle landen hebben zich verplicht, dus ook Nederland om uh, in de komende jaren die kwaliteit te verbeteren. En, nou, daar zijn we hard mee bezig. Dat kost eerlijk gezegd ook miljarden. Dat is een dure grap inderdaad. Als het allemaal zo oké okay is, waarom dan toch die big jump? Ja, omdat ik denk dat het toch goed is dat we ons realiseren dat het niet vanzelfsprekend is. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat het water schoon is. Dus je moet daar aandacht voor blijven vragen. Alle eh, recreanten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid wat mij betreft. Geen troep weggooien, gewoon goed passen op je eigen omgeving waar je recreëert en waar je leeft. En wij zorgen vanuit de overheid voor het grote werk. En nou, ieder zijn eigen bijdrage. En dan houden we het schoon. Maar dan moeten we elk jaar weer aandacht voor blijven vragen. En dat zei Peter Glas van de Unie van Waterschappen tegen Trudy van Rijswijk. Zeven minuten voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Rock ster, kunstenaar en junk, Herman Brood. Weet u nog, tien jaar geleden sprong hij van het Hilton in Amsterdam. Het de enige is in Nederland die echt betekenis aan het woord rock and roll gegeven heeft. En dat zie je in kunst in zijn boeken, theater, muziek. Herman, je was de enige en dat blijf je ook. Zie je later, Mario. Ik heb geen zin om te eindigen als een halfje brood. Dat zijn Nederlandse enige echte rock and rollster, eren tegen zijn vrienden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 Duim, drugs, alles zou ook werk. Komt je gezond uit, man. Het lijkt me zo mooi als je dus zelfmoord pleegt en je springt van een af En net voordat je op de stoep te pletten valt, kun je nog onder het rokje van een meisje kijken. I did it my way. We gaan even een bolletje op je drinken, oké? Okay? Dank, jongen. Proost. Brood, tien jaar dood. Deze bijdrage was van Nina Eikers. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Ja, de Tour de Frans kende een veelbewogen dag gisteren. Rabo-renner Sanchez won de negende etappe. Thomas Hoekler nam de gele trui over van Thor Het opvallendste was dat twee renners werden aangereden... door een wagen onder wie ons eigen Johnny Hogerland van vakantie. Het gebeurde 35 kilometer voor de streep... Hij viel en belandde in een hek met prikkeldraad. Hoogland, die wel weer in bezit is van de bolletjesdrui... moest zich in het ziekenhuis laten behandelen... maar hoopt morgen, want vandaag is een rustdag, gewoon van start te gaan. Ik maak me meest zorgen om de hechtingen bij mijn pees en mijn linkerknie. Want ja, als ik uh, daar niet meer mee kan fietsen, dan, uh, dan is het gewoon over. Maar ik hoop dat dat wel kan. Fouclair is dus de nieuwe drager van de gele trui. De Fransman heeft een voorsprong van 1 minuut en 49 seconden op Sanchez. Gevolgd door Cadel Evans. Robert Gezing staat vijftiende op ruim 4 minuten. Hij komt dan door, is zestiende. De groene trui zit stevig om de schouders van Philippe Gilbert. Robert Geesing start morgen weer in de witte trui. Vandaag is het een rustdag in de toer. ik zei het al. En Marianne Vos heeft als eerste Nederlandse wielrenster de ronde van Italië gewonnen.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 en hopelijk kunnen we volgend jaar wel die stap richting de wereldgroep maken. Ja, want door de nederlaag verspeelt Nederland deelname aan de play-offs... voor een terugkeer naar die wereldgroep. En de Nederlandse volleyballers hebben zich niet geplaatst... voor de finale van de European League in Slowakije. Oranje verloor de beslissende wedstrijd tegen Spanje met 3-0. Een zege met 3-0 of 3-1 was nodig geweest om door te gaan. De bondscoach Edwin Benne. Dit team uh, is denk ik een hele goede ontwikkeling uh, bezig... Als we kijken naar onze cijfers in deze pool, dan zijn wij eigenlijk als tweede geplaatst beter dan de andere eerste. Dus ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn. En nou, daar zijn we dus ook.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 En Ferrari heeft tot slot zijn eerste Grand prix zegen van dit jaar in de Formule 1 binnen. De Spanjaard Fernando Alonso won de grote prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Sebastian Vettel eindigde als tweede. De Duitser behield daardoor de leiding in het wereldkampioenschap. De Australiër Mark Webber, die van propositie was vertrokken, finiste als derde. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van The News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. En die krant is vanwege het afluisterschandaal opgeheven, waardoor 200 journalisten op straat staan. Bij schietpartij op het strand van Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt. Dat gebeurde na een ruzie in een strandtent. Er zouden twee schoten zijn gelost. De Haagse politie is nog op zoek naar de schutter. En het Noordzee Jazz Festival heeft dit jaar 79.000 bezoekers getrokken. Een record, zegt de festivaldirectie. 70.000 mensen kochten een regulier kaartje. En 9.000 mensen kwamen speciaal voor de concerten van Prince. Die sloot elk van de drie avonden af met een speciaal nachtconcert. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig en droog. Op dit moment komen er nog wel mistbanken voor, vooral in het midden en noorden van het land. En plaatselijk is het zicht ook minder dan 200 meter. Het is nu 8 graden in het oosten en 12 graden in het westen. De komende uren dan verdwijnen de mistbanken en de ochtend ziet er dan ook verder zonnig uit. Vanmiddag dan ontstaan er stapelwolken en tussendoor zien we nog wel de zon. Maar later kan zeer plaatselijk toch nog een buitje tot ontwikkeling komen... Maar op de meeste plaatsen verwacht ik gewoon droog en vrij zonnig weer. Het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 24 à 25 in het binnenland. En daarbij staat er maar weinig wind, een zwakke wind, uit de meest westelijke richting. Morgen dan dinsdag wordt het met 22 tot 26 graden nog iets warmer dan vandaag. Maar wel raakt het overdag meer bewolkt. En pas in de avond dan volgende vanuit het zuidwesten buien. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde het zojuist in het weerbericht. Het is mistig in het noorden van het land en lokaal in het noorden is het zeer eh, dichte mist. A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat een file tussen Purmerend Noord en Wormer en die is 5 kilometer.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na de scheepsramp van gisteren op de rivier de Wolga in Rusland... worden nog meer dan 100 mensen vermist. Een kleine tachtig van de ruim 180 opvarenden van het cruiseschip... zijn inmiddels gered. President Medvedev van Rusland wil dat er een onderzoek komt... naar de oorzaak van dit ongeluk. We gaan naar onze correspondent Geert Koerkamp in Moskou. Geert, wat is de, het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is, is natuurlijk dat die, die, die cijfers van uh, het aantal mensen... dat gered is, het aantal mensen dat omgekomen is, dat dat voortdurend uh, wisselt. Vanochtend uh, omstreeks vier uur lokale tijd is de zoekoperatie weer in volle gang hervat. Maar de hele nacht door hebben duikers wel, uh, die zijn wel afge afgezonken naar het schip. Die hebben daar uh, onderzocht uh, of er misschien nog uh, ergens luchtbellen zijn. Hebben geklopt of er misschien toch nog overlevende binnen zouden zijn. Uh, maar inmiddels uh, zijn er negen doden geborgen...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 Nee, kijk, de, dat zeiden ze gisteravond eigenlijk al... Uh, dat uh, die boot is gezonken op, uh, op drie kilometer van, uh, van de kant. Hè. Het, is een, het is een enorme brede watermassa van, van tien kilometer breed. Het is een, niet, niet, niet de eigenlijke rivier de Volga, maar een stuwmeer... Uh, waar, waar de Volga doorheen loopt. Um, en gisteravond laat zeiden ze al... van, ja, de kans dat we iemand nog levend vinden is ongelooflijk klein... Uh, maar ja, de enige hoop is nog inderdaad in het vinden van misschien... wat pockets, wat, van wat luchtbellen aan boord van wat... Uh, ...van dat schip waar misschien zich mensen nog een bepaalde tijd zouden kunnen ophouden. Maar ja. uh, die, ja, die hoop wordt met de minuut kleiner natuurlijk. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Heeft de regering iets geregeld voor mensen die familie of geliefde op de boot uh, hadden? Nou, het ministerie van Rampenbestrijding uh, is hier natuurlijk meteen bij ingeschakeld. En uh, zoals gebruikelijk in dit soort situaties, bij, bij vliegrampen gebeurt het ook altijd, uh, is er meteen een, een nationaal uh, uh, noodnummer uh, uh, ingesteld. In mensen kunnen dat nummer bellen dag en nacht. Uh, en dat wordt natuurlijk ook voortdurend gebeld. Er zijn heel veel mensen uh, die natuurlijk vreselijk ongerust zijn over hun familieleden, hun dierbaren. Uh, heel veel van die mensen zijn naar Kazan gekomen, de hoofdstad van Tatarstan, uh, waar die boot ook is, uh, is vertrokken. En waar een aantal overlevenden weer is teruggekeerd met een, met een ander schip. En daar wachten die mensen ja, op nieuws van hun dierbaren, zoals bijvoorbeeld deze vrouw. По турпутевке поехали мне мои три сестры. Одной 62 года, другим двум по 55 лет. Они готовились один день. Вчера они уехали в 11, не в 11, а в 9 вечера. Уехали. Все готовились, готовились, наверное, уже месяца два. Все бросили, поехали. И сегодня вот такая ситуация получилась. Ja, deze vrouw heel geagiteerd natuurlijk. Die zegt dat haar drie zussen van 62 en twee van 55 jaar oud... dat die twee maanden lang zich hadden voorbereid op deze tocht. Dat die gisteravond, zegt ze gisteravond, dat was ze zaterdagavond, om 9 uur s avonds zijn vertrokken. Uh, en nou, dat ze lang weg zouden blijven. En nu dit, zegt ze. Ze heeft geen, enkele, geen, geen idee of haar, of haar zussen onder de overlevenden zijn. Uh, ze wacht dus in spanning af daar in Kazan. Ja. En je had het al over de regio, dat daar stand. Het is honderden kilometers ten oosten van Moskou. kan je vertellen over dat gebied? Tatarstan is een, een, wat je noemt een deelrepubliek in de, in de Russische Federatie. Een, een overwegend uh, moslimgebied de, de, waar, waar overwegend Tataren wonen. Kazan is er de hoofdstad van en, en ja, het gebied ligt aan de Wolga... op ongeveer 700 kilometer ten, ten oosten van Moskou. En dat schip, wat, wat is dat voor schip? Want dat wordt gebruikt om op de Wolga cruises te houden? Ja, cruises zijn heel, heel populair. Je kunt je, van Moskou bijvoorbeeld kun je een cruise maken via, uh, via VIA. En dan kom je op de Wolga terecht. En dan kun je nou, honderden kilometers naar het zuiden afzakken. Helemaal tot, uh, tot Volgograd of, of Astragan. Aan de, aan de monding van de Wolga. Um, heel veel mensen, duizenden mensen doen dat elk jaar. Uh, nou, dit was een, een, een, korte, een kortere cruise binnen Tatarstan zelf. Tussen enkele steden. Um, en dat schip wat gebruikt is, het uh, was al behoorlijk oud. Het is in 1955 gebouwd in wat toen nog Tsjechoslowakije was, uh, heeft dus al die jaren uh, dienst gedaan. Was oorspronkelijk gebouwd voor 140 mensen, maar door wat verbouwingen uh, in de laatste jaren uh, is die capaciteit kennelijk iets verminderd... en zouden er nu nog maar 120 passagiers aan boord moeten zijn. En ook dat is dus een, uh, een, een onderwerp voor onderzoek. Uh, ja. Waarschijnlijk zijn er dus veel te veel mensen aan boord geweest van dat schip dan ja. eigenlijk uh, had gemogen. En dat zou misschien een oorzaak geweest kunnen zijn? Want wat wordt er verder gezegd over omstandigheden waaronder het schip gezonken is... Ja, dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk een van de punten waar de aandacht naar uitgaat. Hè. Hoe zat het met, met de veiligheid? Mochten er zoveel mensen aan boord zijn? Nou, ik hoor toch van alle kanten dat dat, dat, dat uh, waarschijnlijk niet klopt. Dat er veel te veel mensen aan boord waren in ieder geval. Uh, maar ook de, de omstandigheden waaronder het schip is gezonken... die hebben wellicht bijgedragen aan, aan deze tragedie. Um, volgens ooggetuigen was er op het moment uh, dat het schip ten onder ging... en het ging ten onder in ongeveer twee tot drie minuten. Het dus ging, ging echt heel snel beneden, naar beneden. Er was geen geen tijd om de sloepen te lossen. Er zijn een paar mensen die zijn op een, op een vlot terechtgekomen, maar er was geen tijd om, om maatregelen te treffen voor alle passagiers. Uh, en dat gebeurde in, in een vreselijke onweersbui. Er was een enorme uh, zware regenbui op dit moment aan de gang en merken sommige uh, ooggetuigen ook op het schip net voordat het uh, zonk, uh, ja, lag niet recht, uh, lag niet horizontaal in het water, het het hing een beetje scheef en het zou kunnen zijn dat ja, door een bepaalde manoeuvre ook van de van de kapitein uh, en gecombineerd met die, met die hele zware regenval. Uh, en ook, ja, er was behoorlijke wind, behoorlijke golf, golfslag ook. Dat uh, die omstandigheden allemaal samen hebben geleid tot deze tragedie. Nou, uh, zodra er meer bekend is, of men misschien weer mensen gevonden heeft... dan uh, melden we ons uiteraard weer Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Dank je wel, Geert. Door naar Australië. Want vervuilers gaan daar betalen. Over een jaar moeten de 500 meest vervuilende bedrijven... belasting betalen over hun CO2-uitstoot. Dat maakte de Australische premier Julia Gillard gisteren bekend. Dit is een adres voor de nation van de prime minister Julia Gillard. Goedemorgen. Ik wil vandaag met u over waarom de regering... een prijs op de karbonie en wat dit voor u betekent. Met de toespraak wil premier Gillard haar omstreden beslissing om die CO2 uitstoot te belasten toelichten. De meeste Australiërs, Addis Gillard, weten inmiddels dat het klimaat verandert en dat dat wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Klimaatverandering is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de economie, en daarom moest de regering iets doen, aldus Gillard. Economists and experts agree that the best way is to make polluters pay by putting a price on carbon. Economen en deskundigen zijn het erover eens dat de meest vervuilende bedrijven belasting zullen moeten betalen voor CO2-vervuiling. From 1 July next year, big polluters will pay 23$ for every ton of carbon pollution they put into our atmosphere. Dus 23 Australische dollars, dat is zo'n 17 euro per ton CO2-uitstoot. Dat is eh, wat de meest vervuilende bedrijven moeten gaan betalen, heeft de regering van Australië besloten. En ook burgers zullen die belastingmaatregel in hun portemonnee gaan voelen, geeft de premier toe. Al zou de Australische regering haar best doen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Some of the cost, paid by big polluters, will be passed through to the prices of the goods you buy. That's why 9 in 10 households. We we'll praat door over die CO2-uitstootbelasting... met onze correspondent in Australië, Robert Portier. En Robert, we horen het. Gillet heeft het er steeds over dat deze nieuwe belasting echt nodig is. Um, maar waarom dan voor Australië? Ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom ze dat zo benadrukt. De eerste is eigenlijk heel simpel, het milieu. Australië is een van de meest vervuilende landen ter wereld. Van uh, alle grote geïndustrialiseerde landen... Er is alleen de Verenigde Staten nog vervuilender dan, uh, dan Australië. En het is natuurlijk een wereldprobleem. En dus moet iedereen meehelpen om die uitstoot te beperken. Nou, Australië had nog steeds niks bedacht. Het is tijd om in de pas te lopen, zegt ze. Maar de andere reden is politiek. Want Gillet zelf heeft heel lang gezegd dat ze per se geen carbon tax wilde. Tijdens haar verkiezingen heeft ze dat ook echt letterlijk uitgesproken. Niet in een regering waar ik leiding aan geef, zei ze. Ja, ze won de verkiezingen maar te nauwe nood is voor haar regering afhankelijk van de Groenen. En die zeiden, ja, we willen je wel steunen. Nou, dan zul je toch echt een carmotext moeten invoeren. En misschien om haar eigen achterban wel uh, te vertellen... Uh, ja, dat, dat ze hier goed aan heeft gedaan... benadrukt ze toch telkens hoe belangrijk die belasting is. Oké. Okay. Nou, hoe is in Australië gereageerd op die nieuwe belasting? Ja, de meeste mensen zijn natuurlijk tegen. En het zal in Nederland niet anders zijn. Als je vraagt aan mensen of ze meer belasting willen betalen... zegt iedereen nee... Uh, maar in Australië zijn de uh, kosten voor het levensonderhoud de afgelopen periode fors gestegen. Heel veel mensen hebben heel veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen... en uh, maken zich natuurlijk enorm veel zorgen over het feit... dat de uh, grote vervuilende bedrijven hun kosten nu gaan doorberekenen... Uh, en dat zij toch nog meer moeite gaan krijgen om uh, uit te komen met hun huishoudbudget. En dat sentiment dat wordt eigenlijk het best verwoord door de leider van de oppositie, Tony Abbott. Wat is crystal clear... Van de minister's announcement today is dat miljoenen Australiërs zullen worden zelfs onder de regering's eigen modelling. En zelfs onder de regering's eigen forecasting, zullen we onze emissies niet cut verlagen. Ja, hij zegt het duidelijk: miljoenen mensen zullen slechter af zijn als deze belasting wordt ingevoerd. Sterker nog, we weten niet eens of de hoeveelheid uitstoot er wel door zal afnemen. Dat is interessant, hè? want Kenneth wil dat burgers die maatregel dan zo min mogelijk voelen. Uh, hoe gaat ze daarvoor zorgen? Ja, nou, het idee is natuurlijk dat die 500 meest vervuilende bedrijven dat die belasting gaan betalen. De regering gaat ervan uit dat ze die hogere kosten onmiddellijk zullen doorberekenen in de prijs van hun producten. En daarmee worden die producten ongeveer even duur als producten die worden gemaakt van duurzame energie. En het idee is dan dat mensen dan voor het duurzame product kiezen in plaats van voor het product dat is gemaakt met vervuilende energie. En ja, tegelijkertijd betekent het natuurlijk wel dat de prijzen omhoog gaan. Er waren hier vandaag allerlei staartjes met uh, wat kost al een kilo bananen straks? Uh, wat gaan we betalen aan de pomp? Uh, nou, alle producten waren doorberekend. En de regering gaat er zelf van uit dat het gemiddelde gezin 7 euro ongeveer per week meer gaat betalen. En om ervoor te zorgen dat de mensen die dat niet kunnen opbrengen worden ontzien is een heel pakket aan maatregelen ontwikkeld om ze ja, verlichting te geven. En om sectoren die kwetsbaar zijn ook wat extra compensatie te geven. Alles om banen te besparen en ervoor te zorgen dat de mensen toch uitkomen met hun geld. Zeg, en is dat plan van uh, Gillard Hemel in Kannen en Kruiken? Gaat het sowieso door? Nee, het is, het is inderdaad een plan. En het moet de komende weken, nou maanden waarschijnlijk, verdedigd gaan worden. Pas dan wordt het in het parlement besproken. Maar als het erdoor komt, en daar ziet het nu eigenlijk wel naar uit... dan gaat het volgend jaar in, ter 1 juli. Oké. Okay. Robert Sportier vanuit Australië. Dankjewel Robert. Straks de val van Johnny Hogeland en de verontwaardiging daarover in Ierseke. Dat is de woonplaats van de wielrenner. Eerst maar eens eventjes naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, hoe zit het deze ochtend? Nou, eerst nog even zeggen dat in het noorden van het land... lokaal nog dichte mist voorkomt. Dus daar moeten mensen hier en daar oppassen. Ik weet ook niet precies waar, maar in het noorden. Hm. Dan twee files bij de grote steden. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein. Daar staat drie kilometer vast... En ook op de A20, Gouda, Hoek van Holland... tussen Knopertrebrechtseplein en Rotterdam Centrum, drie kilometer. Dan een bericht van de treinen, want tussen Dordrecht en Breda... Daar rijden geen treinen nu. Dat komt door uh, werkzaamheden die uitgelopen zijn. Mensen hebben daar meer dan een uur vertraging. Ja, er zijn heel wat mensen op vakantie hè. in Nederland. zal wel rustig blijven, denk ik. Ja, nou, vooral het midden en het zuiden. Die, die, die gedeeltes van Nederland hebben vakantie. Voor het noorden duurt het nog uh, een week of twee... dat alle scholen vakantie hebben, dus... Rond Amsterdam met name, er zijn nog wel wat files te verwachten. Maar echt veel zal het ook niet zijn. Oké, okay, Erwin, tot later. Yo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, een bolletjes trui en 33 hechtingen. Bijzondere dag voor toerrenner Johnny Hoogeland. gisteren. Samen met de Spanjaard Fletcher werd hij gewoon weg van de weg gereden... door een wagen van de organisatie. Hij kwam met 17 minuten achterstand binnen... terwijl hij 35 kilometer voor de finish nog aan kop fietste... Gisteravond moest hij naar het ziekenhuis om alles te laten hechten. Bij het verlaten van het ziekenhuis werd hij opgevangen door Han Kok. Ja, Johnny, hoe is het nu? Ja, nu had het al. Ik uh, ben inmiddels een beetje van de schreeuwen gekomen, maar... Ja, het was een uh, hel. Wat hebben ze gedaan hier in het ziekenhuis met je, Wat, uh, met je, met je wonden? Ja, ze hebben alles hier stond met en uh, bekeken. En, uh, ja, mijn bil moest gehecht worden. Elf hechtingen in mijn bil... Uh, 11 hechtingen in mijn linkerkuit en dan nog uh, hier in mijn knie... ja, gelukkig net naast de pees. Dus als het in de pees zit, dan kun, je, dan kun je niks meer dan kun je stoppen. Er is 33 hechtingen in totaal, dus dat is genoeg, denk ik. Je bent gehavend, maar je had dat nog veel erger af kunnen lopen. Ja, tuurlijk, ik had veel, veel erger af kunnen lopen. Ik heb niks gebroken...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 Ach, die arme Johnny Hoogeland. Nou, um, hij is afkomstig uit het Zeeuwse Iersike, Maar ze is natuurlijk de afgelopen dagen trots waren op hun plaatsgenoot in de bolletjestrui. Zouden ze gisteren na de smak in het prikkeldraad hun adem hebben ingehouden? We horen het van John Sarbach. Uiteraard is de warme bakker op deze zondagavond gesloten. Maar op een van de reclameborden die binnen staat is nog een van de acties te lezen voor Johnny Hoogeland. Bolletjestrui, tompoezen, vijf halen, vier betalen... Het staat er zo mooi, maar het is de vraag eigenlijk nog... hoe lang deze bakker met deze actie kan doorgaan. oh, oh wie valt daar nu? In de... Oh, Het nee, is toch niet Hoogeland? Wat is daar in nou de weer kochel? gebeurd? Een auto! Nee, nee, dit geloof je toch niet? Nou, een klote streek. Een klote streek? Een klote streek. Ja, van, van uh, de tour directie. Die waren. Je reed toch geen zomaar heranderen uh, ondersteboven? En wel 3 niet zo in. Nee. Dus ja, afwachten. Nou, hij heeft hem nog wel uitgereden. Leuk wel. Dacht u, ja, nu is het voorbij? Nou, nee, nee, dat niet. En ik heb zelf ook gekoers, dus uh, je kan wel wat hebben. Het is sterk volk hier in Hierzikke. Ja, dat wel. Er We zijn zomaar niet onderuit te tellen. Wat is dit hier? Een officiële wagenrijd. Ja. Zo fletsen van de fiets af. Een en wagen van de land toe. mee. En Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Klein en pittoresk dorpje is het, dat jirseke. Met het centrum wat gelegen is rondom de kerk. Daaromheen winkels en een paar restaurants. Het merendeel is gesloten van die restaurants. Want hier in het zuiden van het land is de vakantie uitgebroken. Maar het Anker Café Petit Restaurant, zoals ze zichzelf noemen... Dat is nog open. Heeft u wel een hap door de keel kunnen krijgen eigenlijk? Waarom zou ik dat niet kunnen krijgen? Ja, het was toch een behoorlijke smak die uw plaatsgenoot vanmiddag gemaakt heeft. Ja, maar ik heb hem niet gezien. Jammer genoeg. Jammer genoeg? Nee, ja, niet vanwege de smak hoor, maar ik heb, uh, ik heb het gewoon niet gezien vanmiddag. Dus. Wel gehoord? Wel, wel gehoord, ja, inmiddels wel gehoord. Ja. En uh, begrepen via radioverslag van NOS dat uh, uh, misschien toch wel wat een vreemde situatie was uh, vanwege van de wegrijden. Hij is over de kop geslagen, in het prikkeldraad. Ja, dat is uh, natuurlijk minder uh, in zo'n situatie. Maar ja, ik heb uh, ook zoiets van Fransen. Uh, Mijn gedachten zijn altijd van bescherming van hun eigen volk. En dan uh, voor de rest, uh, ja, jammer. En je weet nooit wat, uh, wat ze denken en wat ze doen. maar Het gebeurt wel over het algemeen. Hij is wel doorgefietst. Ja, dat is knap, hè? Ik vind dat, uh, ik vind dat gewoon goed. Prikkel, hè? Een toont karakter. En, en dat alle mannen hier in uh, Ierseke? Of ja, dat of dat De, eerste, of dat de, eerste de vrouw keer begint te lachen. Ja, of dat Ierseke is, dat weet ik niet. Maar kijk, eh, ik kijk maar even terug. Misschien eh, vroeger, leeftijdgenoot van Jan Raas. Eh, ook altijd een bikkel. En eh, niet opgeven als die nodig is. Dus eh, nou, eh, op je tanden bijten, opstappen en verder gaan. En als dat fout gaat, ja jammer dan. Maar dan heb je toch geprobeerd. Eén rustdag nog om te herstellen. Zal het genoeg zijn? Nou, of dat genoeg is, dat moet je altijd afwachten. Maar uh, in, in, in zijn hoofd zal het altijd wel, uh, wel lukken. Maar of dat uh, op de fiets ook lukt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want je weet nooit wat de gevolgen zijn lichamelijk. En dat is altijd even afwachten. Maar hij zal het uh, zeker proberen. Ja, wat zal die jongen een pijn hebben, Johnny Hoogeland. Je hoort later trouwens in deze uitzending ook uh, de baas van de Tour de France. Preudom, en die is boos en geeft trouwens de media de schuld. Hoort u later dus meer over. Dan naar Alphen aan de Rijn. Drie maanden geleden schoot Tristan van der Vlis zes mensen en zichzelf dood... in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Gisteren werd al bekend dat de politie nooit een wapenvergunning had mogen geven aan Van der Vlis. En vandaag komen waarschijnlijk meer antwoorden op de vele vragen die er zijn. Joris van de Kerkhof is in Alphen aan de Rijn. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Of je bent onderweg, moet ik zeggen, wat, wat, wat ga je daar doen? Uh, nou, in de aanloop naar uh, de presentatie van die verschillende rapporten uh, praten met mensen bij, uh, bij de bron. De bron uh, is die uh, instelling met de bibliotheek en een buurtcentrum, maar ook een kerk vastgebouwd aan het, uh, het winkelcentrum. En uh, vlak na de gebeurtenissen op, op 9 april zijn daar veel mensen opgevangen door de dominee en zijn vrouw. Uh, de dominee, uh, mijn dat buren, maar die sprak ook op die zaterdag al meteen over wat hij toen gedaan heeft.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 Ja, uh, mijn dat buren, maar de, de dominee bij, uh, bij de bron. Op, uh, op die plek is ook nog een uh, herdenkingsdienst gehouden rondom uh, uh, die zaterdag, de 9e april. En sinds uh, uh, anderhalve week geleden is er een speciaal, zoals ze dat dan noemen, nazorgtraject begonnen. De GGD adviseerde dat mensen uh, na de eerste drie maanden. Uh, toch wel uh, nog steeds behoefte hebben om uh, met mensen uh, over de gebeurtenissen te praten. Er is ook een speciaal telefoonnummer ingesteld... Uh, waar mensen zich kunnen melden dan om aan zo'n uh, traject mee te doen. Daarover ga ik straks praten met de dominee en zijn vrouw die ook werkt uh, in de bron. En dat is allemaal naar aanleiding van die rapporten die vandaag uh, gepresenteerd worden. Een rapport over uh, het verstrekken van de wapenvergunning, wat jij al zei. Mm -hmm. Hoe terecht... Uh, uh, is dat geweest dat de, die wapenvergunning afgegeven is. Maar ook een rapport waaruit duidelijk moet worden... hoe het nou toch precies zat met uh, de dader... Met, uh, uh, hoe, hoe hij leefde tot aan die fatale dag... een beetje in zich proberen te krijgen in zijn leven... in de, in de psyche van de Tristan van der van de Vlis. Dat is om tien uur vanochtend in het stadhuis van Alfa aan de Rijn... Overigens is er ook nog een aantal andere rapporten, een aantal andere onderzoeken, dat pas in de september, eh, waar de uitkomsten naar, naar boven komen. Dit zijn dus de rapporten die drie maanden naar eh, de dus fatale schietpartij naar boven komen. Dat om tien uur en daarvoor dus spreken met mensen uit de bron en misschien wel andere mensen uit de Alphen aan de Rijn. Ja, ik ben erg benieuwd, hoor graag van je straks. Joris van der Kerkhof, dus vanochtend in Alphen aan de Rijn. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Bij mij, Onderduivenij de Wit. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de voorpagina's van de Ochtendkranten, uiteraard ook veel, heel veel aandacht voor de tour van gisteren. en voor de val van Johnny Hogerland. Schandalige etappe, kopt het AD. met de boven vier foto's van het ongeluk van Hogerland. Die vloog het prikkeldraad in nadat hij en een andere renner door een auto waren aangereden. En de Telegraaf, ook daar veel foto's van Johnny Hoogland in het prikkeldraad. Eh, getroost door zijn vader. Eh, de Telegraaf heeft het over IJzeren Johnny, die de held van de dag was. Ook de Volkskrant heeft een grote foto van een gehavende Hoogland op de voorpagina. De krant schrijft dat Hoogland veranderde in een stuk wielt dat werd gespiest aan het prikkeldraad. Nou, Hoogland hield aan zijn val flinke snijwanden op, maar fietste wel door. De zelfstandigheid van KLM staat op de tocht. Daarover schrijft de Telegraaf. Volgens de krant is Air France KLM bezig met een herstructurering... en die zou weinig goeds betekenen voor de Nederlandse maatschappij. Volgens de Telegraaf wordt KLM in het nieuwe model een gewoon dochterbedrijf... onder een holding die veel meer macht krijgt. Bovendien zouden in die nieuwe holding voornamelijk Franse topmannen gaan zitten. Nu is KLM nog min of meer zelfstandig met een eigen topman. Maar dat zou dus veranderen. KLM ontkent overigens in de krant dat het zijn sterke positie binnen de samenwerking met Air France verliest. Een KLM-woordvoerster zegt dat Air France-KLM nog steeds één groep, twee luchtvaartmaatschappijen is. Personeel van kinderopvang wordt voortaan permanent gescreend, meldt het AD. Als justitie in de toekomst een melding krijgt van bijvoorbeeld kindermisbruik... wordt de werkgever van het kinderopvangcentrum daarover meteen geïnformeerd. Dat gebeurt ook als een delict in het buitenland is gepleegd. De nieuwe regels zijn ingegeven door de zaak rond Robert M. Die misbruikte bij kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam 87 baby's en peuters. Hij kon daar gewoon aan de slag, ondanks een veroordeling voor het bezit van kinderporno in Duitsland. Volgens het AD moet het screeningssysteem uiterlijk in 2013 worden ingevoerd. Tot die tijd wordt van alle 85.000 mensen in de kinderopvang een actueel overzicht gemaakt. Door het gebruik van smartphones kunnen agenten straks langer op straat blijven. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Met een nieuwe telefoon hoeven agenten minder vaak terug naar het bureau om de administratie te doen. Per dienst zou iedere agent daarom een half uur langer kunnen patrouilleren. Ook kan met de smartphone sneller informatie worden opgevraagd of verzonden, schrijft het ND. En via een druk op de knop kunnen via Twitter veel burgers worden benaderd voor informatie over een misdrijf. De politie heeft voor het gebruik van de smartphones een miljoenendeal afgesloten met KPN. Hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid, wil de politie niet zeggen. De bedoeling is dat de nieuwe smartphones vanaf september worden ingevoerd. En het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft een probleem. Het kampt met een muizenplaag. De beestjes duiken op verschillende plekken in het complex op, zegt ziekenhuispersoneel in Spits. Ook zouden in het ziekenhuis ratten zijn gesignaleerd. Een medewerker beweert zelfs een kakkerlak te hebben gezien. De vuurleiding gelooft die verklaringen niet... maar kent wel dat er meer muizen zijn dan normaal. Volgens een woordvoerster komt dat door de verbouwing van het complex... waarvoor veel wordt gegraven. De muizen zoeken daarom een ander heenkomen. Al dus het VU-medisch centrum in Spits. Onderhoog, dank je wel. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... gaan wij nog weer verder praten over Alfa aan de Rijn... en natuurlijk over Johnny Hoogland.